De librijen in Zwolle verloor wat plaatsen en het staat nu 46e op de prestigieuze lijst. En dan het weer. Vannacht vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen opnieuw zonnig, maar in het westen een paar wolkenvelden. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO.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 Een goede nacht, van harte welkom in de Nacht op 1. De afgelopen, het afgelopen uur hebben we de muzikale klanken kunnen horen van de Amsterdam Klesmer Band. En ja, voor vele bandjes die misschien op zo'n avond optreden... geldt het na het einde, uh, misschien ook voor, voor hen, dat je dan even nog lekker wat gaat eten. En aan dat eten, daar zou je dan bijvoorbeeld als band een bepaalde herinnering aan over kunnen houden. Dat je dacht van, oh ja, toen na dat ene optreden hebben we daar nog ontzettend lekker gegeten. Bijvoorbeeld in het buitenland. Ik zeg dit omdat we het vannacht gaan hebben over een onderwerp... waarvan het water je in de mond kan lopen. Want bij het onderwerp van vannacht ja, zou je als luisteraar lekkere trek kunnen krijgen. We gaan het vannacht hebben over heimweegerechten. Dat zijn dus gewoon gerechten met een goede herinnering. Recepten, het kan, het kan van alles zijn. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat ene diner in het buitenland... het stukje vlees die opa of oma vroeger heel lekker klaar kon maken... of dat ene lekkere, doorbakken stukje vlees... wat op zijn speciale manier bereid was... Straks een gesprek met een schrijfster, en dat is Karin Luiten, en zij heeft een boek geschreven De Heimbeekkeuken. Maar er is een plaats die veel zegt over eten, om precies te zijn over chicken soup with rice, hier is Carol King. Chicken soup with rice. In February it will be my snowman's anniversary. With cake for him and soup for me. Happy once, happy twice. Happy chicken soup with rice. In March the wind blows down the door and spills my soup upon the floor. It laps it up. chicken soup with rice In June I saw a charming group of roses all begin to droop I pep them up with chicken soup Sprinkle once, sprinkle twice, sprinkle chicken soup with rice In July I'll take a peep into the cool and fishy deep where chicken soup soup with rice in august it will be so hot i will become a cooking pot cooking soup of course why not cooking once cooking twice cooking chicken soup with rice chicken Super rice hier in de nacht. Nou. Ik krijg er gelijk trek in die kippensoep. En ja, die rijst, dat zou ik dan nog eens een keertje moeten proberen. Dat brengt me ook gelijk weer op ideeën... om eens een keer een kippensoepje te maken met rijst erin. De muziek uh, van Carole King, die je zojuist hoorde... werd speciaal gecomponeerd door haar... voor de musical Really Rosie uit de 1975. En dat is een musical die nog steeds gebruikt wordt op scholen. De krentenbrei van oma. Het draadjesvlees dat je moeder op onafvolgbare wijze bereidde. De bobotti, die je in Zuid-Afrika leerde kennen. En de Hollandse tomaat de standbod die je als gezin at toen je een paar jaar in Rome woonde. Recepten met een herinnering. We hebben ze allemaal. Niet alleen de smaak en de geur, maar de hele situatie omheen ...maakt het dat het enige recht een grote emotionele waarde heeft. Karin Luiten verzamelde recepten en de bijbehorende verhalen... ...en bundelde die in het boek De Heimweekeuken. Elsbeth Gutteke en Thijs van der Brink spraken met haar in Dit is de Dag.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 Ja, waarom niet? Lees jij ja. geen kookboeken? Nee. nee, je gaat niet voor je lol lezen, toch? Dat is toch hartstikke leuk? Nee, er zijn heel veel mensen die kookboeken lezen. Die er nooit wat uit maken, maar die gewoon lekker op de bank Oké, ik ben gewoon niet de doen Nee, of gewoon lekker s'avonds in bed. Gewoon een verhaaltjes lezen, maar te weten wat je morgen wilt gaan eten. Ja, ja nee, het komt mij heel bekend voor Ik Doe het regelmatig. Staat er iets, iets gemeenschappelijks in die verhalen? Um, nou, het, het, het verlangen naar iets. De, de, de, gewoon het fenomeen herinnering.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 bijvoorbeeld wow. de kwarktaart die al nou ja, sinds... Aardbeienkwarktaart de... maakt ze al sinds de tweede. Of ja, sinds haar, sinds, de tweede. Nou, sinds haar tweede eet ze Dat is altijd een traditie op alle verjaardagen oh, in, het, ja, in het gezin. Ja. Heeft ja, u ook alle recepten mee? gemaakt? Want daar zaten er bijvoorbeeld ook wel verhalen en recepten bij... die zo vies waren dat ze zijn, nou die komen niet in dat... Ik heb geprobeerd alles te maken. Er was op een gegeven moment eentje, fluitjespap. Dat vond ik echt te vies. Waarvan de moeder waar het dan van was het recept ook zei van... nee, dat moet je niet doen. Dat is koude macaroni. En daar dan kustard met rozijn. Oh, wat? Dus, klinkt wel heel ja. Maar is dat er wel in? Ja, het is een heel mooi verhaal van, het, van, van drie jongens in de jaren zeventig. Die opgroeide pubers, altijd honger. Dus dat die fluitjespap dat vult als zo lekker. En het, het heette zo. Ze noemden het zo, omdat ze dan door die macaroni gingen fluiten. Goed verhaal, is meer gemaakt. Ja, oké. Okay. Maar de meeste van die recepten zijn dus wel heel smakelijk. Ja, en ik heb ze, ik, ik heb ze juist gemaakt om te, te zorgen dat ik het zo op kan schrijven. dat het ook nu nog voor iedereen te maken is. En dat je net de tips erbij krijgt over hoe je het lekker maakt. Ja. U heeft een soort missie eigenlijk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 Geven wij die tijd er niet meer aan? Is dat. Is dat uh, nou, bijvoorbeeld draadjesvlees is een heel mooi voorbeeld. Want uh, het actieve werk aan draadjesvlees is 10 minuten, hè? Ja, en daarna moet het ja, vier uur zullen, hoe lang je wil. Maar dat, dat, dat hoef je niet naast te gaan zitten. Dat, dat, dat gebeurt wil, helemaal ja. vanzelf. Ja. Dat weet dus, ik altijd. Nee, er, zijn, er zijn heel veel dingen waarvan eigenlijk de actieve tijd in de keuken, snijden, hakken, roeren, et cetera, vrij kort is. Ja. En daarna moet het gewoon een tijdje staan. Of in de oven bijvoorbeeld. Ja, dat hoef je niet. Ja, ja, te dat doen. vier uur op het gas moet, dat kan tegenwoordig toch niet. Ik heb mensen die het ervan Ja, maar als is die regenachtige zondagen, dat je gewoon niks verder gepland hebt, ja, dan heel langzaam gaat je huis lekker ruiken. En je doet niks. Gewoon eens om de, om de twee uur ga je eens kijken. Nou, het staat er maar met bij. een afhaalmaaltijd van de Surinamer, dan gaat het thuis ook heel lekker <lacht> Ja, Dat <Ja, we lacht> hebben echt onverbetelijk, Hozanne. Maar eh, is, zijn we te lui geworden als het gaat om koken? Of denken we dat het te ingewikkeld is? Wat, wat, wat, wat Ik denk kwijt? dat we ten onrechte denken dat het ingewikkeld is. En dat... Eh, kijk...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 Kinderen ooit geweest? He? Oh, inderdaad heimwee voor draadjesvlees, echt een recept. Ja. Maar is dat de, de naam van het restaurant? Het restaurant, is mijn, restaurant mijn moeder. Dat is mijn moeder. Dat moeder. Ja, okay. En dan kun je wow. gewoon uh, draadjesvlees eten, heerlijk. Ja, er Amsterdam Amstenaar wel meer restaurants speciaal die allemaal nog oude wedstrijd-hollands gerechten koken. Ja. En de tracteur heeft het ook, Kijk, nog thuis heeft. <laughs> dat ja. Dus de volgende. Maar maar ik eraan. denk ook dat het iets te maken heeft met dat we te weinig tijd wilden besteden eraan. En dan we dan moeten we ook... allemaal aan andere dingen, we zijn allemaal haast, haast, dan haast. Moeten we moeten ook nog heel lang wachten tot we weer met de trein kunnen, en dan kunnen we helemaal geen draadjes meer. En Goed, het boek heet De Heimweekeuken. De informatie zetten we op de website www.ditsdag.nu. Ja, dat was een gesprek met schrijfster Karin Luiten... In inderdaad met het boek De Heimweekeuken, wat zij schreef. En ja, Het woord draadjeslees. dat is al uh, veel gevallen. En uh, ja, voor de liefhebbers van draadjesvlees... heb ik volgend uur nog een mooie sketch uit het programma Neon Letters. Dus uh, dat komt er nog zeker aan. We gaan uh, verder praten over de recepten met een mooie herinnering. Want wat is nu voor u een recept met een herinnering? Waarvan u denkt... oh ja? Dat recept dat heb ik lang geleden heb ik dat een keer op bij iemand dat heeft iemand speciaal voor mij gemaakt en dat is voor mij het recept met een herinnering. U kunt bellen naar 0800 1121. Dat is 0800 1121. Nederlandse zangeres Chris Berry, de Flower MT Tree hier in de Nacht op een, waar we praten over recepten met een herinnering. Aan de telefoon uh, heb ik Kees. Goedenacht. Goedendag Herbert. Wanneer heb je voor het laatst dat ene recept op? Nou, sinds het uit is met mijn ex-vriendin helaas. En hoe lang is dat geleden, Kees? Nou, dat is toch ook alweer drie jaar geleden. Ze is inmiddels getrouwd met iemand anders. Ja. Ik kan misschien nog lekkerder koken. Dat weet ik niet. En om, om welk recept gaat het? Nou, het gaat om witlof. En wij hadden de grap... Meestal uh, door de week zagen we elkaar niet zoveel... maar in het weekend wel om dan altijd maar witlof te koken. Maar in allerlei variaties. En dan heb je, kun je het hartje eruit halen. Het hartje is altijd bitter van witlof. Mm -hmm. Met losse blaadjes in de pan. En als salade... misschien als voorafje nog. En in stukjes gesneden. En reepjes. En, ja... En, en altijd met een stukje tataar erbij en altijd uh, roomhoten erbij. En wij genoten daar zo van. ook eigenlijk, eigenlijk ook wel een beetje de, de grap dat we altijd dezelfde ingrediënten gebruiken. Maar dat het een ander recept werd. Nou, dat was, dat was iets fantastisch, joh. En ja, uh, en dan, uh, dan uh, na zoveel jaar begin je elkaar misschien toch gewoon... Het gewoon mij, denk ik, te veel. Ik begon haar te verwillen, laat ik zou het zo zeggen. Mm -hmm. Maar de, de Witlof was altijd nog lekker hoor. Ja, dus ik, ik begrijp een beetje dat, dat uh, uh, Witlof ook een beetje het recept is van, van, van jullie relatie die voorbij is. Als ja, ik het zo van hoor. de liefde. Ja. Van de liefde, ja. Ja. Dan vind ik het ook niet een heel romantisch gerecht, Witlof eigenlijk. Nee, eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, maar het zag er uh, leuk uit hoor. Het zag, uh... Maar we stonden ook samen in de keuken. Nou, had het natuurlijk, uh, dan kwam ze op vrijdagmiddag. En dan uh, een wijntje inschenken, witte wijn. En dan, uh, dan begonnen we zo. En dan weer met die witlof in de weer. Ja, we hebben denk ik wel eens wat anders gekookt... maar dat ben ik vergeten. Ja. Ja, maar maar dat, vind je dat geen romantische recept, joh? Dat was lekker, man. Ja, natuurlijk. Ik, ik, ik, ik kan me voorstellen dat het maken dat het best leuk is. Maar wat, wat ik wel grappig vind... je zegt van, we gingen eraan beginnen. We hadden dan uh, elke keer het, een bepaald recept ervoor om dit te maken. Maar het werd iedere keer anders. Hoe kwam dat dan? Uh, nou, ja, we wilden natuurlijk niet precies hetzelfde eten als de vorige keer. Maar ging je, dan oh, dingen, ging, je dan, ging je dan bepaalde dingen er doorheen gooien ofzo? Ging je dan een beetje mixen? Was je een beetje creatief bezig? En, nee, we gingen dan... Uh, ja, wat gingen we dan doen? Uh, we gingen... Uh, sorry, dit is erg. Ik weet wie de ja, belt. Maar ja. dat is ook iemand van de radio. En die uh, dat moet hij eigenlijk niet doen, uh, die gekke vent. Nee. Maar maak even je verhaal af. Ja. Ehm... Um, Nee, eigenlijk dachten we dan niet zo op die manier, als jij dat nu zegt, bijna. We begonnen gewoon, we hadden witlof, we hadden een bepaald andere ingrediënten. En wijn, een fles wijn. En, en we hielden van elkaar en dan begonnen we gewoon te koken. En, en ik noemde een aantal varianten, maar dat, dat kun je dus nog ver, verder uitbreiden. Weet je, ik kan het bewijzen dat ik die blaadjes eventjes in de boter, in de kookpan leggen. Dat is een beetje, dat is een beetje uh, iets aangebraden worden en dat soort dingen allemaal, weet je wel. Dat, dat ging gewoon heel ver. Ja. Ga je het uh, met Van Pan om binnenkort weer te, een keer te gaan maken, de witlof, ja, heb, met een tataatje Ja, ik moet, ik moet eerst een nieuwe vriendin hebben, maar misschien moeten we dan met een ander ingrediënt aan de slag. Ja, maar je, je kan het toch zelf ook al, of niet? Ja, wel. ik doe het zelf ook wel. Okay. Witlof, witlof is een heel heel fris... Kijk, je kan het bij wijze van ook als voorgerecht, want vanavond heb ik bijvoorbeeld een aspergemenu gehad in een restaurant. Ja. Nou, dan heb je eerst een salade met asperges, en dan heb je dat met asperges, en dan heb je asperges op de oude manier. En ja, zo gaat dat dan. Uh, ja. Ja. Maar uh, dan moet ik eerlijk zeggen, want asperges is ook zo'n heimegerecht, want dat, dat, dat heb ik zo geordeerd, maar ineens in het seizoen is het weer, dus ik vroeg al uh, wekenlang in het restaurant van uh, allerlei restaurants. Van is, zijn de asperges er al? Nee, die waren er nog niet. En nu, uh, gisteren en eergisteren waren ze er. En uh, het viel het soort tegen, gek genoeg. Uh, ja, dat he ja. zal met die Witlof dan ook wel zo zijn. Maar uh, het, uh, het smaakte niet zo lekker als in die droom in mijn gedachten, zullen we zeggen. Nee, nee. Dus je Kun je daar het... iets mee voorstellen? Ja, ik kan, ik kan me dat wel voorstellen. Dat soms als je ja. ergens iets, ik bedoel als met een vleesje maken ook. Ik, ja. ik, ik weet uh, gewoon, uh, je kan bij heel veel mensen kan je vlees eten. En ik heb bij mij altijd, uh, in mijn situatie is het zo dat als ik altijd het vlees bij, bij, bij een oma uh, at of bij een oud-tante. Die konden dat op zo'n bepaalde manier konden ze dat bereiden. Dat, ik, ja, dat was gewoon het magische. Dat is... Ik weet niet wat ze ermee deden volgens mij Die kok zat nu ook, want dat werd ik in de rest ook weer. Dat ik dacht, ja, maar wat ze eigenlijk proberen, die hele goede chef-koks, om het op de wijze te bereiden, die die oude boerinnen met dat pure vlees, want ze zoeken altijd naar dat pure vlees, ze zoeken naar die pure groenten, ja. die ze op die oude boerderijen gewoon voor handen hadden, weet je wel. Mm -hmm. had, ze, had ze dat en dan gingen ze daar iets moois van maken. Dus daar zit ik een beetje... We, we laten ons eigenlijk in die restaurants een beetje op een dure manier uh, wijsmaken. Nou, dit is prima. Maar <laughs> ja, wat, stiekem, ja. stiekem was het op die boerderijen nog veel lekkerder. Want dan wisten ze precies hoe ze dat moesten doen. En dat is jouw oma. Mm -hmm. Hoe dat moest. Ja, inderdaad. Nou, misschien en, zijn er nog uh, meer mensen uh, maar die. Maar die ging misschien niet met Witlof in de weer. Dat, dat, dat weet ik niet. D maar, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Uh, uh, maar het zat dus in ons hoofd. Wij, wij hadden allebei iets met Witlof. en de grap was van, nou, we zijn nou weer bij elkaar. En we gaan er wel niet. Dat glasje wijn was misschien nog belangrijker te smaak als de hele Witlof uh, exercitie die we uh, deden, weet je wel. Ja, ja. Uh, ja. Ik, ik hoop dat ik het een klein beetje overgebracht heb, maar. Je hebt, het was je hebt het zeker overbracht. Witlof, dat was echt het, het, het gerecht van jou ja. en je toenmalige vriendin. En ik, ik, ja. ik hoop dat je dan, als je het nog een keer gaat eten, dat je dan weer misschien met een nieuwe partner dat, dat gerecht mag gaan nuttigen. Ja, dat hoop ik ook. Of nog een keer met Nelk. Hoor. Dat, dat, zou, dat zou kunnen. Ik wens je ja. goede nacht, Kees. Bedankt voor het bellen. Oké, okay, dag Herbert. En uh, ja, heeft u nou ook zo'n gerecht waarvan u zegt van ja, in een restaurant, wat net verteld werd, uh, op een boerderij vroeger, daar hadden ze ook bepaalde gerechten, daar konden ze dat ook heel goed klaarmaken. Denkt u van, oh ja, ja, dat wil ik graag eventjes delen. U kunt bellen met de radio. Dat is het telefoonnummer 0800 1121 0800 1121. We zijn op zoek naar een recept met een herinnering. I'm Zanger Tim Finn van Crowded House scheet hier even alle Amerikanen over één kam. Want uh, in dit liedje, de chocolate cake, uh, dat, dat komt eigenlijk voort. Hij had er inspiratie ooit voor toen hij in een restaurant zat. Toen hoorde hij een paar andere Amerikanen om zich heen uh, vertellen. Uh, zullen we afrekenen? of nog een stukje chocoladecake nemen. En dat was voor hem heel erg tekenend voor... dat toch wel veel Amerikanen heel erg uh, van, van eten houden... en soms even niet weten wanneer ze moeten stoppen... en gewoon even nog lekker, uh, lekker doorgaan. Chocolatecake, dus uit 1991, van Crowded House. Aan de telefoon heb ik René, goedenacht. Goeiedag. René, jij bent onderweg. Je bent zelfs kok. Dat vind ik heel ja, leuk ik om, om een kok te spreken... als we het ook over het onderwerp hebben. Ja, heimweeggerechten, recepten met een herinnering. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. En wat is, jouw, ik, wat is jouw recept, wat is jouw herinnering? Nou, mijn herinnering, uh, ja, toen ik vroeger heel klein was, mijn moeder die maakte altijd uh, een soort van gestoofde kabeljauw. En dat uh, was met boter, met laurier. En, en, en ja, ze hadden een en een beetje citroen. Maar dat, dat, dat gaf mijn zoon een jeugdherinnering. Uh, ja, jlar, jaren later, ja, ik heb het nooit weer zo lekker gehad. En uh, steden, nou, mijn moeder kan nu niet meer koken, ze is nu al 82. Maar uh, zelf als kok, wat zij altijd... Ik kon het nooit evenaren. Totdat ik vorig jaar met mijn vrouw in Gent was, op de Gentse feesten. Een heel grote uh, ja, festiviteit in België. En er waren in een restaurant. Ik, toen zag ik iets staan van gestoofde vis. Ik dacht, nou, ik ga Nou, en rempel. Ik had daar zeggen, uh, het was een moeders recept, maar zo lekker. En ik heb ook met die kok nog even gepraat. En ja, uh, het, het bracht met mij weer jeugdherinneringen naar boven. Ja, uh, het hele verhaal met die kok. Hoor, hè? Dat samenspel van kok dat kok praten. En ja, hij zegt, ja, ik doe het gewoon zoals mijn moeder ook altijd zei. We helpen zijn Belgisch. Een het geweldig. was zo leuk. Ja. De, dus, die, dus die kok in België die dat gerecht zo maakte... zoals, zoals jij dat vroeger ook uh, kende. De gestoofde jou, ja. Die had het dus ja. ook van zijn moeder. Had die dat, uh, daar kende hij dat van. Ja, daar kende hij dat van. En dan denk ik van, ja, ben je... Hè? je bent, ik woon in, in Aullo, Twente. En dan kom je in Gent, 300 kilometer verderop. En die vis was op dezelfde manier bereid... Ja, bijna, maar echt zo goed als, als wat mijn moeder dat kon maken vroeger. En dit vond ik zo frappant. En ja, ik heb later met die kok even nog een glaasje gedronken. En ja, hebben we een beetje dingen uitgewisseld met recepten. recept. En dat was zo leuk. Ik denk, dat wil ik jullie even laten weten. Dat ja. ook ja, over de grenzen soms uh, uh, uh, gerechten hetzelfde smaken zoals de moeder of de oma het vroeger kon klaarmaken. Maar. Ja, je moet het zoeken soms. En dan heb je geluk als je iets in een restaurant vindt. Ja, precies. En, en als je moeder dat dan klaarmaakt, was het ook dan een speciale dag dat dat vroeger altijd uh, opgediend werd? Um, wel eens op vrijdag. Nu niet dat we katholiek waren of zo, maar meestal deed het dat op vrijdag. Ja, vrijdag was gewoon visdag. Nou, klaar. En dan, ja, ik kwam uit school en dan, dan kwam ik in huis en dan, dan stond die vis al te stoven en dan, dan rook dat zo lekker. Die, die, die, die, ja, je hebt ook wel eens soms dat je mosselen kunt ruiken, dat het ook gekookt wordt. Mm -hmm. eh, eh, of lekker draadjesvlees, wat jullie dan zeggen, of sucade. Ja. Eh, en dat is ook zo lekker. Eh, ja, een uitje in de pan en, eh, en, en, en die jus erbij met echt roomboter gebakken. Dan gaat niks boven zo'n lekker stuk vlees. Gewoon een beetje peper en zout, kruidnagels, klaar. Voilà. Ja, zo precies. lekker is dat. En, en, en probeer je het zelf nog wel eens te maken? Ik kan me voorstellen als je kok bent, dan komt dit regelmatig ja. uh, komt dit voorbij. Ik probeer het wel eens te maken, maar... En ja, misschien dat het in je hoofd zit geprent van vroeger uit, dat het gerecht zo, ja, dat had een bepaalde smaak, eh, ja. En je probeert het zelfs zo na te maken, hè, uh, zo goed als je kunt als kok, en, en toch krijg je iets niet. Ik weet niet wat het is, of dat het de verhouding is, of, of, of, of de, de vis die smaakt alles tegenwoordig, dat kan ook, ja. Hè. Uh, vroeger was het meer puur natuur, en nu is het allemaal een beetje, ja... Toch een beetje met allerlei uh, ja, middelen bewerkt om het langer goed te houden, zeg ik maar zo. Mm -hmm. Dat wil niet meer vis zo zijn, maar ja, toch een beetje. Hè. Maar is, is dat dan niet frustrerend voor jou, René? Dat je, je weet eigenlijk hoe het vroeger smaakte en je wilt het eigenlijk toch een beetje proberen terug te krijgen. Ja, ja. En mijn moeder zegt ook wel eens van ja, dan moet je zo doen, dan moet je zo doen. En dan moet je dat ermee doen en dan proberen, maar je krijgt het niet zoals het toen was. Nee, nee. Die, die, die smaak, die, die gedachte, het verhaal er zit, hè, van vroeger zit aan die tafel hè, met je vader en moeder, en dan komt die mooie schaal op de tafel. Hè, en, en dan zut het dat nog een beetje na, dan, dan plukte mijn moeder dat laurierblaadje er vanaf wat er dan bovenop lag. En denk ik: van ja, ja, ik weet het niet, die, die, die, die, die smaakbeleving. Dit, ja, want eten is, is een smaakbeleving eigenlijk. Ja, ja. En, dat heb ik toen in, in, in België dan voor, ja, kreeg ik dat weer, in, uh, weer, weer terug. Puur alleen voor, voor die vis dan, voor dat is voor lekkere stukje uh, vis wat ik toen kreeg. En dat is, ja, onvoorstelbaar, zo lekker. En, en, en heb je ook wel eens je moeder uh, de, de, de kabeljauw laten proeven zoals jij hem nu maakt? Ja, ook wel eens, ja. Een kabeljauw zegt, ja, zegt ze dan op zijn twintig ja, het smaakt nog niet zo lekker als Zoals ik kon kabeljauw <laughs> nee, Zo moet ik dat dan zeggen. Dat, dat is zo leuk. Hè? Dat, ik zeg, maar hoe deed het? Ja, nou, dan vertelt ze het weer, ja. maar je krijgt het niet, ja. Ja, koken is dan vingerspitsengevuur, zeggen ze wel. Je moet koken met je gevoel. Met, met, met liefde. Dat, dat, een goede kok, ja, die heeft zoiets. En, ja, en dat, dat had zij ook. En ja, en, ik heb niet die vis zo lekker kunnen maken als ze dat klaargemaakt hadden. Nee, nee. En, en, en ja. is er nou gerecht gericht, René, nee, je bent zelf kok. Als je, als je dat zelf opdient aan, aan de gast, heb je nu zelf ook een soort van specialiteit waarvan jij denkt: van. Nou, dit is wel een beetje iets wat. wat dit, is, dit is mijn topper. Dit, dit vind ik echt te gek en dit smaakt goed. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En mijn gasten ja. waarschijnlijk ook. Nou, ik heb chukade. Uh, Gewoon chukadevlees. Dat, dat, dat, dat, dat, dat ga ik ook altijd aanbraden. En dan laat ik dat smoren. Uh, zeg maar lekker lach, langzaam. Heel zachtjes laten sudderen. Laat ik het zo zeggen. Dan komt er een beetje kruidnagel erbij in, En een beetje een uitje. En, en, en dan doe ik er een, pla, een plakje koekdoek erbij in. Gewone ontbijtkoek. Okay. En dan in die roomboter. En dan zit er zo'n stukje ui zitten er dan bij in. En beetje, een beetje aan stukken gehakt. Dat gaat er dan bij doorheen. En uh, dat laat ik dan heel zachtjes uh, pruttelen. En uh, eigenlijk moet het op een prima stelletje, maar dat is niet zo fijn in de keuken. <laughs> het gaat een beetje ruiken. Maar op het gasfnuis, op de, hey, op de oven, wat wij zeggen. En, uh, ja, dan, dan, dan laat, staat dat stukje vlees staat er gewoon zo'n vier uur lang te sudderen. Dat stukje chicaar, en dan heb je dat op je bord. En dan serveer ik daar een plakje gebakken appel bij. En dan, of soms in de winter, doe ik een beetje prijs bij. Nou, je komt vingers te kort om het op te eten. Nou, inderdaad. Lekker zacht. Ik, ik wil bijna zeggen, hou op met vertellen, want het, het klinkt gewoon heel erg lekker. Het klinkt heel ja, erg goed. Ja, het is heel lekker. En het is helemaal niet moeilijk, het is heel makkelijk. Het is net als het recept van mijn moeder, maar ik kom er nog uit wat mijn moeder <laughs> wat het, het recept betreft. Maar wat ja. ik zelf klaarmaak, ja, dat is heel erg lekker. Heel oud gerecht. gewoon heel simpel, strak. Lekker koken. Genieten van dat stukje vlees dat in de pan ligt. Af en toe een beetje water erbij. Of een beetje wijn, kan natuurlijk ook. Maar gewoon een beetje water met die roomboten. Heerlijk. Precies. Heerlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet van alle dingen die je nog gaat maken, René. En bedankt voor je belletje. Oké, okay, graag gedaan. En prettige nacht nog. Dank u. Ik ga naar Ad. Goeienacht. Nou, de namens Ad. Ad, goeienacht. Ad, zonder dat we een mooie zat de erduin. Je hebt ook een heel mooi gerecht uh, voor, voor ons. Ja, waar, doe je daar zelf ook nog wat aan? Pardon? Doe je zelf ook nog wat aan dat gerecht? Doe je er nog wat bij als je het krijgt? <laughs> Nee, ik ben helaas niet meer omstandigheden dat ik het regelmatig kan opvangen. En op welk gerecht gaat het vanochtend? dat? Nou, ik wil eerst vertellen dat ik heel wat uh, exotische gerechten gereed heb... omdat ik juist een gevaar heb. En uh, ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat er één gerecht is waar ik niet van hou. Maar uh, het meeste wat mij in gedachten schoot, dat is... Uh, Biest. Biest. Biest. Gewoon bies. Maar met bies is het volgens mij toch zo aan dat, uh, dat je, als je dat wil krijgen, uh, dat je toch wel een beetje uh, in, de, in een bekende kring moet zijn met mensen die op een boerderij wonen, toch? Dat was ook zo, ja. Ja. En dat kreeg ik gratis mee. Ja, precies. Een tijd heb ik in het reis circuit heb ik me uh, opgehouden. Ja, dan kreeg, ik heb dat vroeger ook een aantal keren heb ik dat gekregen. En dan kreeg je een grote emmer en dan kon je soms een week mee doen. <laughs> nou, dat was geen Emmer, dat was meer een. Uh, ja, hoe noemen we dat? Uh, Zo'n kan die uh, je uh, je hand kon houden met een hengst van de hand. Die was dan van uh, gewoonbaar uh, Nou, Ik, hem al, ik moest toen de tijd op mijn fiets hangen. Ja. En ik kreeg hem mee naar huis toe. Ja. Voor mijn ouders. Ik, ik weet nog dat... Daar waren we heel erg blij mee. Ik had het wel zelf al gegeten. He. Maar toen konden mijn, mijn ouders en mijn broers dat uh, ook uh, nuttig Zou ik ja. maar zeggen. V vind je dat echt nou een heerlijke ervaring. Ja, zeker. Ik, ik, zit, ik zit te denken dat ik daar vroeger ook altijd uh, beschuit doorheen deed. Gewoon beschuit verkru verkruimelen en dan dat er doorheen gooien. <laughs> ja, je kan er natuurlijk voor doorheen gooien. Ja, dat is zo. Maar dat, dat... vind ik gewoon een zonde van het recept eigenlijk. Ja, je, je, doet er, je hebt er gewoon helemaal niks. Je laat het gewoon zoals het is? Dat, ja, dat liet je wel, ja. ja. En ik, als je nou uh, allemaal vraagt, waar sprak ik het nou het meeste naar? Dan kan ik misschien het beste vergelijken met gele vlaar, Maar dan veel lekkerder. Ja. Vind je dat niet en jammer, dat Aad? Ik... Dat, dat, dat dat gerecht dat heel veel mensen... die dus, ja, om het zo maar even te noemen... geen connecties hebben met, met het, uh, het boerderijleven... Dit, dit gerecht missen? Dat zou ik me best voor kunnen stellen. Maar ik, ik, ik zou het er wel even... ik wil niet uitleggen. Biest, dat wordt gemaakt van de eerste melk... die een koe afgeeft als ze gekallerd hebben. En dat is zeer romig. En daar wordt die biest van gemaakt. Dat wordt geweld, niet gekookt... maar dat wordt geweld. Wel iets anders dan koken. En dan krijg je een heerlijke, ja, een smaak van gele vlaag, wat dan ook, maar dan nog lekkerder. Ja. Wanneer heb je het voor het laatst op, Aad? Sorry? Wanneer heb je het voor het laatst op? <laughs> nou, dat is gewoon al 60 jaar, nee, nee, geen 60 jaar, 15 <laughs> oh, 50 jaar geleden. Ja. Maar het was heel eerlijk en ik, ik heb, het leukste is, ik heb nog steeds met die, met die uh, mensen, ik nog steeds contact en ik ben nog steeds als een en zo. Precies. Dat is heel leuk. Ja. Ja. Maar dat bies dat je dat echt op hebt, dat is lang geleden, begrijp ik. Dat is lang geleden, maar als ik het zou willen krijgen, dan, dan hoef ik maar te bellen, van spreken, en dan krijg je ja, precies. Maar het leuke is dat het was, bijvoorbeeld, dat ik nog steeds met de, de ene en aardse zoon die dat het bedrijf toen overgenomen heb, dat ik nog steeds ja, als een force ontvangen word. Ja. En dat vind ik allemaal leuk. Ja. Ah, ik wil je bedanken voor je, voor je bijdrage over de biest. Ik, ik ga hem op het lijstje erbij zitten met onderwerpen die we vannacht gehad hebben. Of, ja, uh, en of, dat is niet van gezet... geiten, maar van koeien. koeien. Ja, ja, van de koeien. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik zal mijn fout toegeven. Dus misschien is het ook van geiten met het gemaakt, worden. dat, dat zag ik niet. Ja, ik, ik dacht dus dat het van geiten gemaakt werd. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, oh, ik niet. nee, nee maar dat dacht ik dus. Dat... Nee, oké, okay, dat maakt niet uit. <laughs> Goeienacht, bedankt goedendacht, voor je belletje. Oké, okay, dag, dag. Ja, gerechten met een herinnering. Uh, dat, dat kan van alles zijn. Dat kan inderdaad bies zijn. Het kan kabeljauw zijn. Het kan draadjesvlees zijn. Wat is uw gerecht met, met, met die ene herinnering? Het kan, een, het kan heel recent zijn dat u weer iets op heeft waarvan u dacht: ja, die smaak, die smaak, dat, is, dat smaakte zoals toen. 0800-1121, dat is de telefoonnummer 0800-1121. En over herinneringen, daar is een liedje over geschreven door Amy Grant. Do you remember the time? telefoon heb ik uh, Joon, goedenacht. Hallo, Joon. Volgens mij, uh, het, het gerecht wat je doorgeeft, uh, dat is volgens mij het langste... Uh, dat het langst moet staan van allemaal wat ik tot nu toe gehoord heb. 18 uur, maar liefst. Sorry? 18 uur, maar liefst, moet het gerecht staan totdat het, tot het goed is. Ja. Nou, dat is, dat is toch heel lang? Ik krijg ik heel slecht staan. Ik, ik, ik zeg, het gerecht uh, waar jij mee komt, ja. dat moet 18 uur, maar liefst, moet dat staan... Voordat het goed 18 is. 18 uur in over, ja? Ja, 18 uur in oh. over. Dat dat ontzettend ja. lang is? Dat is het. Uh, dat was roggebrood. Ja? Ja, ja. En, uh, nou, uh, dat was zo. Dan moesten. Uh, dan had hij dat zaterdags gebakken. En Dan moesten we na, zondags na de kerkdienst. Ik weet het nog. Als de dag van gisteren was, ik een kind van. nou ja, pak een beetje, acht, negen. Dan moest ik hem even helpen met het roggebrood uit de oven te halen. Oké, okay, maar. maar je, je, je vader was bakken vroeger? Ja, hij was bakker. Maar, maar hij had de specialiteit van zijn roggenbrood. Ja, precies. Maar je zegt dan van op, op, uh, op zaterdag moest hij dat nog even erin doen en dan op zondag... Ja, kon... ja dan had hij dat gebakken. Dan zat het uh, zat er, hè, dus middags en dan de nacht lang. 18 uren. Uh, uh, en dan kwam het zo uit dat we zondags na dat brood uit moesten halen. Ja, maar de deed jouw vader dan de bakkerij nog speciaal open dan, uh, om dat nog even nee, te maken? Nee, nee, dan gewoon in de, in de bakkerij. Dat, dat is gewoon huis. Die, ja. die oven zat huis. Oké, okay, dus ja. die, werd, die werd dan speciaal daarvoor nog gebruikt. Dus de werkoven werd ook gebruikt voor privé? Nee, nee, nee. Het is zuiver, zakelijk voor de bakkerij. Maar dat moest zondags worden gedaan. Want dat, dat kwam zaterdags al in de oven. Ja. Dan zat het 18 uur in de oven. En dan moest dat de zondags gewoon uitgehaald worden. Ah, oké. Okay. En dat was dan uiteindelijk voor de maandag voor de verkoop bedoeld? Ja, inderdaad. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, uh, dat was op zich al een ritueel. Als we dat dan hadden gedaan, dan uh, nam hij een, een vers roggenbrood mee naar binnen. En dat uh, werd gesneden, voor zover dat uh, lukte, want dat was dan he heel vers natuurlijk. Mm -hmm. En dan kwam er echte, uh, echte boter op, met een beetje suiker. En dat was lekkerder dan een welk gebakje. Want dat was nog warm, en dan smolt die boter met die suiker bijna. Op dat roggebrood. Ja, ik kan het natuurlijk niet uh, uh, onder woorden brengen hoe lekker dat is, was. Maar het, geloof mij, het was lekkerder dan welke bakker je nu eet. Ja, is dat, is, is dat echt zo? Je, je herkent het ja, uh, niet, niet meer als je het nu eet? Ja, nee, die herinnering is zo sterk. En uh, ik, ik, ik, uiteraard koop ik nog wel het droge brood. dat, dat, dat is ook wel eens lekker niet dan wat mijn vader bakte, hoor. Nee, want wat droge brood is, is, een, is een best wel een grote grof, grof, grof brood, hè? Ja, ja zeker, ja. En 18, ja. u, 18 uur moet het dus staan. Uh... Ja, maar dan, dan, dan gaat het dus uh, dan krijg, krijg je een, een, een chemische omzetting van het zetmeel in, in het roggebrood, uh, een beetje zuiker. Dus dan wordt dat ja, heel licht zoetig. Dan krijg je een heerlijke smaak. En, en uh, tegenwoordig doen ze dat veel sneller, proberen ze dat uh, proces te versnellen. Maar dan krijg je langs uh, zulk lekker uh, roggebrood niet. Dus dat is wel even het verschil. Maar daar dan moet je er tijd voor hebben. Hè? Tijd voor nemen. Die oven werd er compleet dichtgesmeerd. Waarmee? Dat er, dat er, dat er, dat er totaal geen warmte verloren ging door de, door de ovendeuren. Zeg maar. Ja. Was dat ook de ja. specialiteit van de, van, de, van de bakkerij van je vader, dit brood? Ja, rogenbrood, dat was zijn specialiteit. Ja. Daar, daar was hij ook beroemd mee in, in zijn woonplaats in Omstreken. Ja. Hij verkocht het ook aan andere bakkers. Dan gingen we vrijdag s avonds gingen we rondom de dorpen in de buurt roggebrood brengen bij de bakkers... die dat dan niet bakten zelf. Ja, dat was zijn specialiteit. Ja, dat ze ik nog even kwijt. Ja, nee, heel, heel mooi. En, en, en, en vertelde je vader daar af en toe ook nog wat over dan? Van, over dat brood, over het, het, het proces, ja. het, het maken. Ja. Uh, wil hij dat graag overdragen aan jou, de kennis? Ja, zeker. Ik weet het hele proces. Ik zou het zo weer kunnen bakken bij wijze van spreken. Ik weet precies hoe het moet. Ik heb dat helemaal goed geleerd, helemaal in me opgenomen. Dat is nog helemaal bij me. Ja, geweldig. Ja. Maar, maar de bakkerij bezaten inmiddels niet meer? Nee, nee mijn vader is al twintig jaar dood. Ja, maar ik ben al, bijna een oude man. Dus, ja, maar nee, precies. Maar de winkel is niet voortgezet door andere mensen bijvoorbeeld? Nee, nee ja. inderdaad. Het is gestopt. Nee, ik had er geen zin in een bakkerij. Altijd hard werken en slecht slapen. Ik moest hem onder de preek zondags nog wel eens wakker houden. Dan zakte die helemaal in elkaar. En die man dat ja. ook, had hij het gehad. Ja. Ja. En, en om hoeveel, ja. hoeveel roggebroden ging het dan? Uh, die jullie verkochten? Waren dat er dan uh, 20, 30? Nee, veel meer. Nee, veel meer. Honderden per week. Echt waar? Was dat echt ja, op ja, grote ja. schaal? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hij bakte drie keer in de week. Uh, een overvol. Nou, daar gingen zeker 400, 500 uh, roggebroden in. Dus ja. Voor die tijd, dan praat ik over 60, 50, 60, 70 jaren, was dat behoorlijk omzet ja, ja. Ja, zeker. Ja. En jij was dan ja. het kleine jongetje wat even moest meehelpen om alle roggenbroden eruit te halen? Ja, ik en, was, ik, was, ja klopt. En dat, ja, inderdaad. Ja, ik was een 8 denk ik. Ja, precies. Ja. ja. En dat heeft een aantal jaren geduurd dat ik dat heb gedaan, tot mijn e denk ik zo ongeveer. Ja. En ja. het, het, het roggenbrood smaakt niet meer zoals toen? nee Nee, helaas. Nee. <laughs> nee. Is, is het ook te... hey, je kunt het ook niet meer warm eten. Hè? Dat, het, uh, dat, hey, dat verse uit de oven. Dat, dat is natuurlijk helemaal uh, niet meer... Uh... Nee, dat, alleen alleen dat, dat voorrecht had jij alleen, denk ik, toen. Omdat je zo dicht ja, bij je hoofd, en, bij die ja. oven zat. Ja, je zat bij de bron. Ja, bij ons, met ons gezin, dat voorrecht hadden wij alleen. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. Ja. Mooi verhaal. Ik wil je bedanken okay. voor, het, uh, voor het bellen, Joon, en een uh, goede nacht. Ja. Graag gedaan. Oké, okay. dag. Ik ga naar Jelle, goedenacht. Goedenacht. Jelle, ik hoorde net, toen ik je van tevoren even sprak, hoorde ik jou al hele bijzondere termen opnoemen over een bepaald gerecht. Dat ja? ging over. Ik hoorde nog even zeggen over die man met het roggebrood. Mijn paken in Friesland en mijn vader, die bakte het ook. Breer heette dat dan, roggebrood. Is breer, een stikske breer. En die ovens die werden helemaal dichtgesmeerd... ...opdat het vocht niet verloren ging. Mm -hmm. Want in Rogge zit veel vocht. Mm -hmm. En dat uh, ging dus de hele nacht door, ja. Ja, het is herkenbaar dus. Heerlijk was dat, hoor. Ja. Met echte boter, met roomboter. Ja. En was het suiker. Oké. Okay. Uh, wat ik uh, had net over... Uh, Ikan, rica. Ik Ikan is in het Indisch vis, in het Maleis vis. Rica rica. Bijzonder heetgerecht uh, met uh, sambal eigenlijk. Mm -hmm. Compleet een sambal met allerlei kruiden. Maar het was, uh, er was ook een restaurant in Bussum, Surabaya. Mm -hmm. Die man die zei, zijn vrouw was Indie, hij heette Bart Groenewoud, is een Nederlander, had een Indische vrouw. Hij zegt, en daar moet je echt een Indische tong voor hebben om dat goed te kunnen maken. Het was heerlijk. Ja, want dat gerecht is dus speciaal meegekomen in Nederland... en dat is hier uh, voortgezet, in het restaurant. Die man... Wat zei u? Ik verstond het, niet het, het gerecht is dus meegekomen door middel van zijn vrouw... Die had dat in... in, nou, in, in ik, ik heb ook een... een uh, ja, die vrouw, die, die kon dat... Uh, want die man die zei ook... Hij zegt, een Chinees-Indisch restaurant... kan het niet zo maken als een echt Indische... Hij zegt, dat moet echt een Indische tong voor hebben... om dat te kunnen maken... Om dat lekker te kunnen maken. En het heet dus het was... I ikan rikja rikja. Ikan vis is dat rikja rikja. Bijzondere pittige uh, dreefgord. Ja, is, is er een soort, is, is soort kabeljauwachtig uh, iets? Ja ja ja, ja, ja, ja. Of dat dan kabeljauw of makreel is. Dat is me. Maar gerechten, Indische gerechten met makreel, het is heerlijk. Het heeft een echt overheersende smaak. Die vis zet. Dat is mijn lievelingsgerecht geworden. Ja. En, maar dat, uh, dat kan alleen in dat restaurant, begrijp ik. Uh, nee, je op... kunt het zelf ook maken, okay. hoor. Okay. Vooral uh, mijn vrouw was een Molukse. En haar moeder, oh, die kan ook heel erg koken. Maar zij ook hoor. Ja. Dat leren ze wel van, uh, van hun eigen moeder. Ja, precies. Ik kan, Riekja, rikja. Ik heb het ja. genoteerd, uh, Jelle. Okay. En uh, mocht ik een keer bij, bij zo'n uh, ja, restaurant zijn, dan ga ja, ik dat zeker een keertje een, nemen. Echt? Indisch restaurant. Een echt Indisch restaurant. Niet Chinees-Indisch, maar Indisch. Nee, precies. Die zijn er niet zoveel. Dat heette toen Surabaya. Ja. En je uh, hebt, uh, hebt ook kookboeken hier. Die, uh, maar bij de meeste mensen maken ze van die Indisch eten van uh, boemboes. Mm -hmm. Dat zijn vorige, vorige ja. mixed, uh, kruiden kruidenmixen. Maar dat is het niet echt. Je moet het zelf maken okay. van de, al die ja. uh, al die uh, kruiden. Oké, okay. bedankt voor het uh, voor het uh, doorgeven okay. van, de, van dit gerecht, Jelle. En een goede nacht nog. Hoi. We gaan naar Ozie Biza en de koffiesong. Want bij het eten hoort af en toe ook gewoon een lekker bakje koffie. En in de nacht natuurlijk ook. Like a percolator, Her perfume was made right on the grill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. No tea, no tea, or tomato juice. juice. You see, no, tea. no potato juice. All the farmers in the